4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Brussel voert de Cypriotische president Anastasiades... gesprekken over de financiële crisis op het eiland. De overleg van de komende uren wordt als cruciaal beschouwd... voor het voorkomen van een faillissement van Cyprus. Anastasiades wordt vergezeld door zijn minister van Financiën Saris... en vertegenwoordigers van de Cypriotische Centrale Bank. Cyprus moet aantonen dat het zelf 5,8 miljard euro kan meebetalen... aan de redding van de noodlijdende banken op Cyprus. Alleen op die voorwaarden is de eurozone bereid... om zelf ruim 10 miljard uit te lenen.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 De Nederlandse schaatsters hebben bij de WK-afstanden... de gouden medaille gewonnen op het onderdeel ploegachtervolging. Irene Wust, Diana Valkenburg en Marit Leenstra... waren bijna vijf seconden sneller dan de schaatsters uit Polen. Zuid-Korea eindigt op de derde plaats. Jan Smeekens is er niet in geslaagd... om de eerste Nederlands wereldkampioen op de 500 meter te worden. De 25-jarige Raaltenaar moest genoegen nemen met het brons. De Zuid-Koreaanse Olympisch kampioen Mo pakte goud. Het zilver was voor de Japaner Kato. Het weer. De sneeuw in het zuiden trekt weg. In het midden en noorden is er af en toe zon. En het is rond het vriespunt. Wel staat er nog steeds een krachtige oostenwind... die pas vannacht afneemt. Morgen vrij zonnig, droog en 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... staat er drie kilometer file tussen Knoppen-Neerbos en knooppunt Ewijk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Drie minuten over vier, u bent weer terug bij Langs de Lijn. Vijf gouden medailles, zeiden we net bij het schaatsen. Maar voor we naar het schaatsen gaan we nog heel even snel hockeyen. Tim, Amsterdam-Rotterdam? Ja, het is 4-3 geworden voor Amsterdam. Een fantastische goal van Santi Freccia, de Spaanse international. Hij kwam links de cirkel binnen en passeerde Permin Blaak, de doelman van Rotterdam... met een schitterende bekend diagonaal in de kruising. En zo staat Amsterdam voor met 4-3. En dan toch aangekondigd als Sebastian Timmerman het schaatsen. Het achtervolging bij de mannen. Dat moet dan dat uh, aantal op zes gaan brengen. Het hoogste aantal ooit. Hè? Het hoogste aantal gouden medailles inderdaad ooit als je alle medailles bij elkaar optelt. Het zijn er nu 12. We gaan er dus vanuit het dat er 13 gaan worden. Dan heeft Nederland het wel eens beter gedaan in de historie. Bijvoorbeeld in 1999 in Ereveen toen er 15 medailles in totaal werden binnengehaald. Vorig jaar ook trouwens in Ereveen. 14, dus dat aantal gaat niet gehaald worden. Maar het goud telt altijd het zwaarst. En inderdaad bij de 60 gouden medaille kunnen we dus wat dat betreft spreken van de succesvolste wereldkampioenschappen ooit voor de Nederlandse schaatsploeg sinds dit toernooi in 1996 voor de eerste keer werd verreden. Maar goed, Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Koen Verweij, het Nederlandse drietal, moet het natuurlijk eerst ook gewoon nog even doen. In deze voorlaatste rit nemen ze een top tegen Noorwegen met Bukko met Sverre Lunde Pedersen als het goed is en met Siemens Spieler Nielsen die we daar zien staan bij hun startplaats. En zo klinkt het ready. En is deze voorlaatste rit, want Nederland niet in de laatste rit... maar in de voorlaatste rit vertrokken. Snelste tijdstap van Polen, 3.45.22. En dat is een tijd waar Nederland normaal gesproken... geen problemen mee moet hebben. Dit seizoen reed Nederland, uh, bijna, nee, reed Nederland steeds in alle vierde wereldbekerwedstrijden... sneller dan die tijd van Polen. Sven Kramer aan de leiding bij Nederland. Jan Blokhuizen in tweede positie, is nu nog TVM... Gaat daar natuurlijk weg. En Koeverwij is uh, een twee, drietal weken geleden overgestapt van de ploeg van Jan van Veen. Met onmiddellijke ingang naar de TVN-ploeg toe. En daar gaat uh, Koeverwij volgend seizoen, uh, in zijn eerste volledige seizoen, zijn carrière vervolgen. Kramer geeft af aan uh, Jan Blokhuizen. Blokhuizen nu aan de leiding. Uh, dit drietal reed dit seizoen twee keer eerder samen. En dat waren ook de wereldbekers die Nederland met het grootste verschil won. de Eerst in Astana en daarnaast in Heerenveen. Daarna moet ik zeggen in Herenveen. De andere twee wereldbekers, toen deed Jorrit Beresma ook mee. En je zag toch dat daar de verschillen met de concurrentie steeds wat kleiner waren. Dus lijkt dit mij nog steeds het drietal wat het dan volgend seizoen op de Spelen ook moet gaan doen. Jan Blokhuizen, die uh, hier zijn enige onderdeel rijdt van dit WK individueel, is hij niet in actie gekomen. Doet dus alleen hiermee op deze ploegenachtervolging. Rijdt met 1, uh, 10, 81 op dit moment uh, door. En dat betekent dat Nederland uh, sneller is dan de Polen waren in deze fase van de wedstrijd. En dat is dan met nog 5. Te gaan. Nederland dus tegen Noorwegen. Ja, voor de Nooren is het een miserabel wereldkampioenschap. Zonder medailles nog. En dat, is, dat komt hard aan in Noorwegen. En dan ook nog eens Hoa Bukku. Die helemaal niet goed in zijn vel zit. en opgaf tijdens de 5 kilometer. Het zou voor de Nooren goed uitkomen als er op dit slotonderdeel in ieder geval nog een medaille wordt gepakt. Nederland ligt voor, ook ten opzichte van Polen. Maar de verschillen zijn niet groot, hoor. Nederland is rustig begonnen. Sterker nog, de verschillen worden kleiner. Nog maar zeventiende op Polen. dat is geen goed teken. Met Koeverwij die ook een flinke grimas op zijn gezicht heeft. Die geeft nu over aan Sven Kramer. Jan Blokhuizen in tweede positie. Het viel trouwens op dat Nederland helemaal niet met zijn drieën heeft ingereden. En Nederland is nu langzamer dan Polen. Wat gebeurt er? Zeg. Dat zou een enorme verrassing zijn als de Nederlandse heren hier geen wereldkampioen gaan worden. Sven Kramer aan de leiding met nog drie ronden te gaan op deze in deze voorlaatste rit van de ploegenachtervolging. Net als bij de vrouwen als Wüst aan de leiding komt zie je dat het sneller gaat. Bij de man is dat natuurlijk ook Als Kramer de leiding op zich neemt. Dan gaan de rondetijden gaan naar beneden en gaat het ritme omhoog en het tempo omhoog. Nederland loopt eruit ten opzichte van Polen. Ligt nu met 2,5 ronden te gaan bijna een seconde voor ...nog altijd aan de leiding. Blokhuis in tweede positie, Verwij in derde positie... ...hebben de Noor inmiddels op grote achterstand gereden. En nu onder aanvoering van Sven Kramer... ...loopt Nederland in één keer uit naar een voorsprong van anderhalve seconde op Polen. Dus wat dat betreft is die schade hersteld met nog anderhalve ronde te rijden. Ik zei dus, Nederland heeft niet als groep ingereden. Ieder reed voor zich. Dat viel toch wel op. En Verwij en Kramer kwamen pas helemaal op het laatste moment het ijs op. Jan Blokhuis voert het tempo op. versnelt uit. Nederland gaat de bel horen... voor. De laatste ronde. Koen Verweij ligt in tweede positie. Sven Kramer gaat in derde positie. En Nederland is 2,3 seconden sneller dan Polen was in deze fase van de race. Op de been blijven. En dan wordt in ieder geval die tijd van Polen verbeterd. En dan moet Nederland afwachten wat Rusland en Korea gaan doen. Oeh, in de laatste rit. En dan gaat het bijna mis. Eerst met Blokhuis en daarna met Koen Verweij. Het is een rommelige hoor bij Nederland. Het is een rommelige ploegenachtervolging. Koen Verweij gaat Nederland over de streep helpen. Blokhuis in tweede positie. Kramer in de de positie 3 42 0, 3 is de eindtijd van Nederland. En Korea reed één keer dit seizoen sneller dan die tijd. Dus het is de snelste tijd, maar of het genoeg is voor de goud... we moeten nog even wachten tot Rusland zo gaat rijden tegen Korea we gaan we even bij gent wevergem kijken. Gio Lippe, hoe zijn de ontwikkelingen daar eigenlijk? De laatste passage van de Kemmelberg hebben we inmiddels gehad. Dat is ook allemaal zonder kleerscheuren verlopen. De voorsprong van de kopgroep van 12 man. Want er is er eentje uitgevallen. Assan Basayev, een van de eerdere vluchters... die samen met Fletcher en er vandoor was gegaan. Die kon het tempo niet meer volgen. Die is dus opgeslokt nu door het peloton. Het peloton dat rijdt op 1 minuut en 17 seconden van die koplopers. En in het peloton... Mooie namen. Philippe Gilbert zien we daar zitten. Matthew en André Greipel rijdt daarbij. Mark Cavendish verscholen daar. Natuurlijk die kleine Cavendish achter zijn ploeggenoten. Filippo Pozzato hebben we daar gezien. Thor Husshoff. En zij zijn in achtervolging. Op die 12 koplopers. Maar dat verschil blijft zo'n beetje schommelen. Rond die 1 minuut en 17 seconden. De voorsprong dus voor de koplopers. Van den Berg, Aijzel, Bozic, Botnar en Sagan. De enige die met twee man vertegenwoordigd zijn van één ploeg. Van de ploeg van Kennendeel in de kopgroep. Dan Amador, Van Avermaat, Hausler, De Buschere... Popovic, Fletcher en Ladanyu, dat zijn de koplopers. En als je kijkt naar de sprintkwaliteiten bij die koplopers, dan moet dat in principe een eenvoudige opgave zijn voor Peter Sagan. Zeker omdat hij ook een ploeggenoot bij zich heeft. Matje Bos naar de Pool. Die zojuist eventjes van de fiets af moest, omdat hij een lekker voorband had. Maar snel weer aansloot bij dat kopgroepje. De voorsprong loopt op nu. Het gaat per seconde. Maar de voorsprong is nu opgelopen na 1 minuut en 20 seconden. Terwijl we nog 41 kilometer te rijden hebben. Basketbal, bekerfinale. Zwolle den Bos kan Zwolle het bijhouden, Leon. Nou. Dat is nog een understatement denk ik. Als je naar het scorebord kijkt, is het nu 47-50 en een bonusvrije worp voor zwolle speler zonder van. Die kan er 48-50 van maken. Ik snap je vraag wel, want de marge was toen straks natuurlijk groot, 28 37 Daarna werd het 45-45 en dan was het aan het einde van kwart drie, was het 45 tegen 50. in het voordeel van Den Bos dat ja, eigenlijk het hele derde kwart op voorsprong heeft gestaan. Maar niet echt uit kan lopen omdat Zwolle gewoon echt karakter toont. Wensen absoluut niet op te geven. En waarom zouden ze ook in zo'n bekerfinale? Eén wedstrijd, één kans op een, uh, op een echte prijs. Terwijl voor mijn neus Wright voor Den Bos een drie punten raak schiet. Die is Den Bos iets beter gaan schieten in dat derde kwart. En uh, dan staan ze weer iets verder voor. 48-53 na 48-50. Het, het is eigenlijk ook een klein beetje schaken geworden door die zoneverdediging van Zwolle. De Bos moet daar een antwoord op vinden. Vinden ze niet echt. Maar het schot is iets beter. En daar zal Zwolle op moeten anticiperen. Nu is het uh, Zek Novak. Een sterke driepuntschutter die echt pudding schiet. Kan De Bos uh, de aanval op gaan zetten. En misschien die marge wel weer uitbreiden. Wright weer met een driepunter. Keft op de ring. Rebound voor De Bos. Carter. Carter gooit de bal omhoog. En dan wordt er een fout op hem gemaakt. Ja, in die zone laat Zwolle wel heel veel uh, rebounds liggen en de Bos is helemaal geen sterk reboundend team, uh, zeker niet in de aanval, maar ze pakken er vandaag toch uh, redelijk wat en dat houdt ze zeker ook in de wedstrijd. Nog iets minder dan negen minuten tot het einde van de bekerfinale tussen Zwolle en Den Bosch. En Zwolle staat achter. 48-53. Amsterdam-Rotterdam hockey. Weer een doelpunt, Tim? <laughs> ja, aan doelpunt. Geen gebrek hier, nee. Tom. Maar het is inmiddels 4-4 geworden. Het was de vijfde strafcorner voor Rotterdam. De vierde vlak daarvoor. Die werd niet benut door Jeroen Hetsberger, Hij pushed tegen de keeper op, maar die bal kwam op een voet van Amsterdam. Betekende een nieuwe strafcorner. De vijfde voor Rotterdam. En die werd benut door Nick Wilson. Jeroen Hetsberger. Die hem op de stick van Nick Wilson. Een variant. En die Verdween achter keeper Dirk van Essen. En zo is het 4-4 met nog ruim zes minuten te spelen. En zou er nog een winnaar komen hier in het Wagenstadion? Ik denk het wel. We gaan het afwachten. Meld je maar weer. We gaan nu eerst <laughs> schaatsen, Sebastian Timmerman. Want we moeten nog even kijken naar Korea en Rusland. Hè? Daar komt altijd een winnaar op de ploegenachtervolging bij de man het laatste onderdeel van dit schaatsseizoen. En Korea is voorlopig sneller dan Nederland met nog drie ronden te gaan. Rijden de Koreanen, als ze dat tenminste bij deze passage ook nog zijn. Dat nog wel, maar het verschil wordt minder. 18 honderdste van een seconde sneller dan Nederland reed toen Nederland nog drie ronden moest. En dat was ook het gedeelte dat Sven Kramer weer eens een keer op kop kwam en het tempo opvoerde voor Korea. Jung Jung-Yo, Jong-Min Kim en Sun Hoon Lee, de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En nu inderdaad is Korea langzamer dan Nederland. Maar goed, in de slotronde... je weet het maar nooit, daar ging Kramer weer van kop af... Er ging het tempo, leek het tempo bij Nederland toch ietsje te zakken. Korea komt door en ligt nu bijna anderhalve seconde achter. En zo lijkt het toch de goede kant op te vallen... met Nederland voor wat betreft die zesde gouden medaille... op dit wereldkampioenschap. Anderhalve ronde zijn er nog te rijden. De Koreanen komen nu voor mijn neus langs. De Russen beginnen terug te keren in deze rit. Koreanen inmiddels bijna twee seconden langzamer dan Nederland... En dan vliegt Sven Kramer, Jan Blokhuizen al in de armen. En krijgen ze een schouderklopje van elkaar. Het laatste, de laatste wedstrijd die ze als ploeggenoten reden. De Koreanen gaan nu de laatste ronde in. Met 2 seconden en 14e achterstand op Nederland. Nou, dat zie ik de Koreanen niet zo intensief goed maken in de laatste ronde. Alhoewel er nog wel versneld wordt door Jo, uh, uh, Kim en Lee. Die dit seizoen in de wereldweek is wel een paar keer dichter in de buurt zaten van Nederland. Maar uh, de achterstand is te groot om bijna 2,5 seconden met nog een halve ronde te gaan. En dus komt hier het zesde goud voor de Nederlandse ploeg. 3-42, 0-3. De eindtijd van Nederland is gepasseerd. Het zesde goud voor de Nederlandse ploeg. Korea wint het uh, zilver. En Polen gaat er ook bij de mannen met de bronzenmedaille vandoor. De Russen zijn stil, want Rusland strandt op de vierde. Plaats. Het brons voor Polen is verrassend, na het zilver voor Polen bij de vrouwen. Maar het uh, goud gaat weer naar Nederland. En dat is uh, niet voor het eerst, voor de zesde keer in de uh, historie van de zeven keer dat dit onderdeel werd verreden op uh, de WK-afstanden. Goud is voor Blokhuizen, verwijt Kramer, het zesde goud voor de Nederlandse ploeg. En daarmee zijn deze WK-afstanden wat betreft die gouden medailles dus de succesvolste ooit. 6-5-2, dat is de oogst voor de Nederlandse schaatsploeg. Bij deze WK-afstanden in Sochi een jaar, minder dan een jaar inmiddels, voor de Spelen. Het schaatsen zit erop, het schaatsseizoen zit erop. Uh, eind oktober, dan gaan we weer verder. Dan gaan we beginnen aan het nieuwe seizoen, het Olympische seizoen. Op weg naar Sochi voor de Spelen, hier in deze hal. liekeurgers Landsteden gaat om de landstitel bij het volleybal. Landsteden won de eerste Zettelaars. En in de tweede set deden ze het uitstekend. Ze bouwden een voorsprong op van vier punten. 16-12 was het. Uh, Liekurgis werd gedwongen om heel veel risico te nemen in de service. Veel druk te zetten. Want dat was de enige manier om de aanval van Landstede te stoppen. Maar dat ging gepaard met een heleboel fouten. En dus die vier punten verschil. Totdat Landstede zelf een beetje begon te plutsen, moet ik zeggen. Veel foutjes. Miscommunicatie. Niet helemaal begrijpen wat je bedoelt. En zo kwam Liekurgis in één keer weer langzij. En nu is het 19-19 in de tweede set. En kan het zijn dat Landstede, dat zo comfortabel op voorsprong stond in die tweede set, deze set zomaar gaat laten liggen. Ronald Sootsma heeft wel moeten wisselen om ervoor te zorgen dat zijn ploeg weer wat begon te draaien. Hij heeft Dienst eruit gehaald. Die werd onschadelijk gemaakt door de blokkering van Landstede. En in zijn plaats speelt nu Taylor Wilson. Die heeft overigens snor waar een Franse kolonel in de Eerste Wereldoorlog heel jaloers op zou zijn. Die, die is in de ploeg gekomen. Die brengt meer stabiliteit, die Wilson. Die heeft ook een beter blok. Vandaag in ieder geval beter dan Wiens. En die zorgt ervoor dat Landsteden wat afgestopt wordt. De voorsprong is er nog wel, maar het is maar één puntje. 20-19 in het voordeel van Zwolle. It's the first time, Lois Lane. Tim Steens kijkt of keek naar een heerlijke hockeywedstrijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Stond 4-4 Tim. Ja, het is afgelopen Tom, want uh, ja, terwijl het publiek hier dacht van er zijn nog anderhalf anderhalve te spelen. En het gaf de stadionklok ook aan, maar uh, scheidsrechter Koen van Bunge en uh, Pieter Hembrecht die vonden het mooi geweest. Die floten af en dat betekent dat de eindstand hier is 4-4. Op het laatst kreeg uh, Rotterdam nog wel een kansje via Paul Melkert een tip in, maar die werd uh, goed gestopt door de keeper van uh, Amsterdam, Dirk van Essen. En zo is uh, de titanenstrijd tussen Amsterdam en Rotterdam geëindigd in 4-4. Titanenstrijd is volgens mij ook wel van toepassing op uh, liekeurgers Landsteden, Lars. Ja, ik moet wel zeggen, dit zijn inderdaad de beste ploegen uit de competitie die hier strijden om de Landstitel. En dat laten we vandaag ook al zien. geven elkaar geen millimeter toe in die tweede set. 22-22 is de stand. En beide coaches zijn nu door de time out heen. Ze hebben er allebei één genomen nu nog. Hebben er maar twee en zijn er nu doorheen. En dan slaat Tijmen Lano van Zwolle de bal in het net en geeft daarmee Liekeurgers de voorsprong. 23-22. Nog twee punten hebben de Groningers nodig om gelijk te komen in sets. Het is Ptaszinski, de spelverdeler, die mag gaan serveren voor de Groningers. Die kan dat heel vanijn. En uh, nu weer bovenhands opgezet. Snelle bal door het midden. En dat lukt van Lente. De man die bal slaat is er zelf verrast over. Want zo goed was die set-up van Ronald Rademaker helemaal niet. Kwam vanaf de 3-meterlijn. Dat is lastig. Moet je achter je rug omkijken waar die bal vandaan kwam. Maar via het blok ...laat hij die bal uit en zo is de stand gelijk. 23, 23 en het is die van Lente die mag serveren. Doet dat met een licht sprongetje. Niks aan de hand voor die Kurgers normaal gesproken. gaan moet die bal gewoon erin leggen, maar die maakt een fout. Die maakt een voetfout en daarmee is er een setpoint voor Landstede. Hij baalt gruwelijk van zichzelf. Komt van achter de 3 meter lijn, denkt dat hij veilig is. Maar is het niet, staat met zijn voet op die lijn. Dan mag hij niet overheen en scheidsrechter Frans Loderes fluit hem af. Setpoint dus voor Landstede, gevaarlijk nu. Rustige bal over het net. Oh, slechte stop. Ontzettend slechte stop van de libero van Likurgus, Just De Bal gaat direct over het net. En kan direct door Eertman van Zwolle worden afgeslagen. En zo is het ineens 2-0 in sets. ...voor uh, landsteden En dat zou kunnen betekenen... ...dat waar Zwolle gisteren in eigen huis verloor... ...dat Niek dat nu ook gaat doen. Twee sets achter en een zorgelijke blik... ...op het gezicht van de coach van Niek ...Ronald Sootsma. We gaan weer basketballen, bekerfinale... ...Zwolle, Den Bosch, Leon... ...en ik blijf die vraag maar stellen... ...oud Zwolle stand... Ja, ik denk dat de dijk een beetje doorgebroken is als je vanuit vol perspectief kijkt. 54-64, nog 3,5 minuten spelen. De marge was net 12, het is nu dan 10. Maar de verdediging van Den Bos is op dit moment echt iets te veel voor Zwolle. Ze hadden er 45 aan het einde van de derde kwart. We zijn 6,5 minuten verder, hebben maar 9 punten gescoord. Den Bos 14. Nou is het überhaupt een wedstrijd met een lage score. Waarbij Den Bos wel opvallend alle kwarten gewonnen heeft: de eerste 15-16, tweede 13-16, derde 17-18. En nu is het Web die een, meer een sterke wedstrijd speelt voor Zwolle, die de marge iets verkleint. Maar als je die, die cijfers gewoon op deze wedstrijd los gaat laten, nou, laat Zwolle de 17 bij krijgen. Dan komen ze op 62 uit. Ja, met nog drie minuten spelen kan dat best, maar de Bos staat al op 64. En dan zouden ze hun hoogste score moeten evenaren van deze wedstrijd. De Bos heeft het goed voor elkaar en Zwolle die stoppen heel veel energie in die zonneverdediging. Dat gaat een beetje ten koste van de aanval. Den Bos speelt nu lange aanvallen. 24 seconden moet er een schot komen van André Jong. Om de schotklok niet te laten verstrijken. Dat gebeurt wel. Ja, als je dan dat soort aanvallen af gaat leveren maakt de tegenstander vanzelf weer een kans. Zolle in dit geval. Maar Zolle heeft erg veel moeite met de verdediging van Den Bos, De beste van Nederland ook wel statistisch gezien in de competitie. Maar dit is één wedstrijd. Daar gaat het om. Daar draait het om. En, en nog 2 minuten 43. En wil Zwolle wat doen dan zullen Tanner Smit... Uh, toch uh, is het moeten, uh, zich moeten melden samen met Zack Novak. Twee uitstekende driepuntschutters die vandaag totaal niet in de wedstrijd zitten. En samen met Web zijn dat de drie uh, kernwaarden voor uh, Zwolle. Nou, die Web die speelt in een uiterst sterke wedstrijd. Nu ook weer Een drive naar de basket. Onderhands omhoog over Kees Akenboom heen. 56-64. En ik denk dat Web dit al zijn 26e punt was van deze wedstrijd. En is het toch maar weer zes puntjes verschil. Op 2 minuten 28 en dan wordt het time-out uh, genomen door de coach Van den Bos. Nou, nu doen wij dan ook. 228, 58 voor Zwolle, 64 voor Den Bosch. Kent Wevelgem wielrenner Gio Lippens, 12 man aan de kop houden die stand. Het zijn er inmiddels elf? want we hebben een lekker band gezien van Jens de Buskeren. De Belg van de Lotto-ploeg. En die werd uiteindelijk ook voorbijgereden door het peloton toen ze nog steeds aan een van die wielen zaten te frotten. Dat ging allemaal niet zo snel, die wielwissel. Dus hij is er nu definitief af. Elf man aan de leiding met nog 31 kilometer te koersen. We hebben in elk geval een Nederlandse winnares bij gent wevelgem voor de vrouwen. Want Kirsten Wild die kwam zojuist aan op de finish als winnares van gent -Wevengem. ...nadat ze eerder ook al dwars door Vlaanderen had gewonnen... ...die doet het gewoon altijd goed op dat Vlaamse grondgebied. De kopgroep van 12. nu door de prachtige stad Ieper... ...door dat centrum, een mooi ja, klassiek centrum... ...echt zo'n Vlaamse stadsplein... Daar in het centrum de kasseitjes natuurlijk, of de steentjes in ieder geval. Daar moeten ze nu overheen met Stijn van den Berg, de boomlange Belg uit de Omega Pharma ploeg. De ploeg van Tom Bonen in het laatste wiel. Daarvoor gewoon Antonio Fletcher. Het zou toch wat zijn? Want hij rijdt goed. Hij zat in de ontsnapping van drie. Hij werd ingelopen door de achtervolgers. Maar doet nog steeds zijn werk en reed heel gemakkelijk de Kemmelberg op. Eh, bij de allerlaatste passage. En het zou wat zijn als hij hier de overwinning pakt. Want hij ...was ooit dichtbij. Dat was in 2005 toen hij alleen op de finish afleek te rijden. Maar uiteindelijk de laatste meters voorbij gevlogen werd door de Belg Nitro Matan. Matan die gang maakt werd toen door de neutrale materiaalwagen. Iedereen sprak er schande van, maar daar heb je zo weinig aan als je uiteindelijk daardoor de koers verliest. Want Matan bleef gewoon winnaar. Juan Antonio Fletcher dus van Vakance -Solei. Vakance -Solei dat vandaag zojuist de eerste overwinning van het seizoen te pakken heeft gekregen. Want in de ronde van Catalonië, jawel... Daar werd de etappe op de Montjuïc gewonnen door Thomas de Gent. De laatste etappe van de Ronde van Catalonië. De eerste overwinning dus van Van in dit seizoen. De acht koplopers hebben een voorsprong van 1 minuut en 30 seconden... op een steeds aangroeiend peloton dat zich wel begint te organiseren. Daar zien we veel samenwerking. We zagen daar ook zojuist Lars Boom zitten in het gezelschap van Maarten Chalingi. Twee renners dus van Blanco. In elk geval in dat achtervolgende peloton een mannetje of 50. Maar ze komen niet echt dichterbij. Ja. Ja, 128, dat is het nu. Met 30 kilometer nog te rijden. Ja. Yeah. We Clapton, gotta get over. We gaan nog even naar de basketbalfinale. De bekerfinale. Gaat die beker uiteindelijk toch gewoon naar Den bos, Leon. Daar ziet het wel naar uit. Nog 50 seconden. Stand 61-68 in het voordeel van de bos. Wordt nu. Eh, ja, 61-70. Met Bouscher gaat omhoog, maar wordt bijna onder het pakket getrokken door zijn tegenstander. Maar hij krijgt de bal er toch in. Dan kunnen we wel concluderen dat het definitief voorbij is. Zeker als hij die bonusvrije woordbraak gooit. Dus Zwolle heeft nou, een uitstekende wedstrijd gespeeld. Zeker in verdedigende zin. Maar die verdediging is ten koste gegaan van hun aanval. Ik zei net al, als Zwolle de 62 al haalt is het de wonder. Ze staat nu op 61. De Bos gaat nu naar... Nee, niet naar 71, blijft staan op 70. 9 punten verschil dus. Ja, drie drie punten en tegenstander niet scoren en, en nog een paar mirakels. Dat kan, maar uh, voorlopig uh, heeft Zwolle de bal niet. En dan is het Novak die toch de bal in zijn handen krijgt en een drie punten schiet. Maar die raakt vandaag echt helemaal niemand. Ik denk dat hij mijn hoofd nog niet zou raken als hij op mij zou mikken. Uh, dat is toch wel een probleem aan de zijde van Zwolle. Twee van de drie spelers uh, die heel belangrijk zijn aanvallend, ja, die zijn er niet. En heeft dat dan met druk te maken, heeft dat met spanning te maken? Waarschijnlijk wel Novak en Smit. En aan de zijde van Den Bos, ja doet toch gewoon iedereen mee. En met 70 punten eh, doet Den Bosch een aardige duit in het zakje. en Iedereen scoort en iedereen doet mee. En op momenten dat het lastig wordt, net misschien, 58, 64, werd het ineens. Zes punten verschil. Toen was het Andre Jong, de spelverdeler die vorig jaar bij een groot college in Amerika speelde. Clemson. Maar hij is echt te klein voor de NBA. Maar ik weet zeker als hij 10 centimeter groter was geweest, dan had hij daar gespeeld. En die gaan we in Europa nog wel terugvinden bij een topclub. Andre Jong die is echt de beste speler in Nederland. En toen het even benauwd werd, ja, toen nam hij gewoon ook in aanvallende zin even de lijn... Hij gooit er een paar ballen in. Werd die marge weer groter. Dat doet hij het hele seizoen al. Als het belangrijk wordt is André Jong daar als redding voor Den Bos. Nu een drie van Smit. Die ook helemaal niets raakt. Het is echt voorbij. Komt nog een uh, klein lay-upje aan de andere kant van Met Bousser. Omdat de bal de andere kant op gaat. Zwolle heeft de ring uh, verlaten. Niet eens de handdoek erin gegooid. Ze hebben de ring gewoon verlaten. En dan gaat Den Bos voor de zesde keer de beker winnen. Er wordt nog een beetje ja basketbal dat wel. Maar we tellen af. 14, 13, 12. En misschien dat de ploegen elkaar weer treffen in de play-offs. En dan weet Herman van der Belt. Die nu de hand schudt van zijn tegenstrever Raoul Corner. Van, ja, die die werkt wel. Maar dan moeten we wel zelf de ballen erin gooien. En dat is het uh, probleem van Zwolle deze wedstrijd. Den Bosch gooide de ballen er wel in. 73 om precies te zijn. Zwolle 61. En dat is de zesde beker van Nederland voor Den Bosch. Radio het is bijna twee minuten over half vijf, zo het uitgebreide weer. Of de sneeuwschuivers definitief in de garage kunnen... maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Mark Visser. In Brussel voert de Cypriotische president Anastasiades... gesprekken over de financiële crisis op het eiland. Het overleg van de komende uren wordt als cruciaal beschouwd... voor het voorkomen van een faillissement van Cyprus. Anastasiades wordt vergezeld door zijn minister van Financiën Saris... en vertegenwoordigers van de Cypriotische Centrale Bank...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 En die sneeuwschuivers kunnen in elk geval voorlopig de garage in, maar de winterjassen die zou ik nog maar binnen handbereik houden, want het blijft koud. Het was echt berenkoud vandaag en in onder andere Zeeland werd men wakker met een laagje sneeuw door de wind vaak opgehoogd tot grote sneeuwduinen. Sneeuwballen werden er ook gegooid in Zuid-Limburg en in Friesland werd er vandaag op een ondergelopen weiland geschaatst. En hoe bijzonder het ook allemaal lijkt, het is niet de eerste keer, het zal ook niet de laatste keer zijn. Tweede paasdag, 2008 bijvoorbeeld, dat was ook op 24 maart. Toen lag er in Zeeland zelfs 11 centimeter sneeuw. Dan het weer voor de komende 24 uur. Vannacht zijn er in het noorden en midden opklaringen, in het zuiden blijft het eerst nog bewolkt. De minima liggen rond de min 4 graden en de wind die waait stevig door. Morgen hebben we vooral met hoge en middelbare bewolking te maken en dat betekent dat de zon daar geregeld doorheen kan schijnen. De temperatuur loopt op naar een graad of 3, misschien 4, maar ook morgen is er nog steeds heel veel wind en dus blijft het ijzig koud aanvoelen. Tot en met woensdag is het dan droog en komt de zon flink aan bod. Er verandert nauwelijks iets aan de temperatuur, maar omdat die wind dan wel langzaam iets afzwakt, is het voor het gevoel wat minder koud. Vanaf donderdag is er weer kans op wat winterse neerslag, maar dan loopt ook de temperatuur ietsjes omhoog. Sportradio NOS, Temperatuur ietsjes omhoog in de hal daar bij jou. Lars Geert, wel de temperatuur wat harder op, denk ik, hè? Ja, het was hier sowieso al warm, hoor. Want de hal is volkomen uitverkocht. Ik schat een mannen 1500 tot 1700... die dachten dat Lycurgus hier wel even het landskampioenschap zou pakken. Maar ondertussen staat Lycurgus twee sets tegen nul achter. En is dus het landsteden dat aan het langste eind trekt. Maar nu, nu zijn we in de derde set aanbeland. En is het Lycurgus dat eindelijk zijn routine lijkt te hebben gevonden. 12-9. Is de voorsprong op de ploeg uit Zwolle. Heeft onder andere te maken met een slimme wissel van Ronald Soots. Maar hij bracht van Werkhoven in de ploeg. Die heeft een uitstekende service. En dat ontregelde Zwolle zo dat een achterstand van twee punten werd omgezet. In een voorsprong van 3. Van Werkhoven. Dus die mogen ze wel dankbaar zijn in Groningen. Nu is het uh, Eertman die via het blok de bal uitslaat. En zo het punt binnenhaalt voor Zwolle. En dat zorgt voor 12-10. Gio Lippens, Gent-Wevelgrum. We naderen toch ook wel een beetje de ontknoping, hè? Ja, die ontknoping die moet er toch wel heel snel aankomen. En nu rijdt de man op kop die ik straks uh, op de streep in Wevergum toch ook vooraan verwacht. Uh, de kampioen van Slowakije, Peter Sagan, bezig aan een ijzersterk voorjaar. ...heeft al veel gewonnen, was sterk in de Tireno Adriatico... ...kwam net tekort op de streep in Milaan Sanremo... ...maar wat is die man sterk en wat smijt hij met zijn krachten. Inmiddels laat hij zich wel wat afzakken naar de achterkant van het peloton... ...en zien we nu Borut Bozic op kop rijden. Ex-vakant Soleil-renner, goede sprinter ook, kampioen van Slovenië... ...hij rijdt tegenwoordig voor Astana. Als we toch kijken naar de mannen met een goede sprint... ...dan moet je daar toch zeker Bernhard Ijsel, voormalig winnaar in 2010... Van deze wedstrijd bijrekenen. Bozits kun je erbij rekenen. Peter Sagan. Greg van Avermaat, de Belg van BMC. En natuurlijk Heinrich Houselig, de Duitser, de Australiër. Ja, wat moet je hem eigenlijk noemen? heeft een uh, dubbel paspoort. Hij rijdt voor dat uh, IM Cycling Team. En hij eh, rijdt ook sterk, hoewel hij veel met zijn krachten gesmeten heeft in deze fase van de strijd. Fletcher ja, zal het niet moeten hebben van zijn sprint. Praat even met de ploegleiderswagen. En eh, vervolgt dan weer zijn weg in die kopgroep. Elf man aan de leiding. En ze kunnen erachter rijden wat ze willen. Alle ploegen werken samen. Maarten Charlinghi zagen ze juist. Op kop buffelen zoals hij dat alleen maar kan. De ellebogen wat puntig naar buiten gestoken. Maar ze komen niet dichterbij. Want de voorsprong is 1 minuut en 29 seconden. Over zo'n macadamweg, Die betonplaat. Kdoeng, kdoeng. Zo gaat dat. In de richting van Wevelgem. Nog 22 kilometer voor de kopgroep. The Game of Love, Michelle Branch. En de kennen hoorden ook natuurlijk Santana, onmiskenbaar. Tim Steens keek naar een prachtig hockeywedstrijd volgens mij. Amsterdam-Rotterdam. Eindigde in 4-4, heeft alle andere uitslagen. Want we gaan langzaam richting de play-offs, Tim. Jazeker Tom. Het was inderdaad een fantastische wedstrijd die 4-4 Amsterdam Rotterdam. Daar over straks even meer met uh, Take Takema die weer uh, bijna helemaal uh, speelgerecht, of speelgerecht, moet ik zeggen, die weer bijna hele wedstrijden speelt voor uh, Amsterdam. Maar inderdaad, eerst even naar die uitslagen. Bloemendaal won met 4-3 van uh, voordaan. Scharweider Laren werd 3-1. SSC HGC 1-1. Amsterdam-Rotterdam, heb ik al gezegd, 4-4. En oranje zwart Pinoké werd 2-1. En Den Bos kampong 1-4. Dus zeg maar die drie topploegen die ook bovenaan staan. Bloemendaal, Kampong en Oranje-Zwart wonnen alle drie. En Amsterdam-Rotterdam, die wedstrijd eindigde in 4-4. Ja, taken, 4-4, uh, ja, ik zei al, een geweldige wedstrijd. Jullie uh, waren in het begin eigenlijk de betere ploeg, 2-0 voor. Toen werd het 2-2, 3-2 kwamen jullie weer terug. En uiteindelijk is het 4-4 geworden. Ja, nou, ik denk dat het uh, een hele leuke wedstrijd was uh, voor het publiek. Ondanks dat het er erg koud was. Ik uh, denk dat het spel hardverwarmend was. Nee, het was uh, echt een uh, mooie open wedstrijd die uiteindelijk beide kanten wat had kunnen gaan. Dus ik kan me wat dat betreft zeker winnen in een gelijk spel. Ja, ik, ik zei al, jij bent weer bijna helemaal uh, wedstrijdfit. Uh, je speelt weer steeds weer uh, vaker wat minuten. Uh, want in de winterstop heb je een zware operatie uh, ondergaan. Ja, ik had na het eerste helft van het seizoen uh, erg veel last van uh, tintelingen in mijn handen. Uh, last, van, uh, last van mijn benen. Uiteindelijk in de windstop toch uh, uitgebreid onderzoek laten doen. En toen bleek het een uh, dubbele nekkenhernia te zijn. En op een dusdanige manier dat eigenlijk uh, opereren uh, ja, een must was. Dus ik, uh, binnen, binnen anderhalf week lag ik eigenlijk uh, onder het mes. En uh, ja, de operatie is helemaal goed gegaan. En ik was uh, hard aan het trainen. En eigenlijk wel weer helemaal klaar om de hele wedstrijd te gaan spelen. Ja, want je bent na de winst op heel voorzichtig begonnen. Je maakt steeds per wedstrijd meer minuten. Ja, daar komt eigenlijk wel op neer. Ik Vorige week zondag 20 uh, minuten uh, op vrijdag een halve wedstrijd gespeeld. En vandaag kwam ik er uh, een minuut of vijf, zes voor de rust in. Dus op die manier proberen we het ook op te bouwen, ja. ja. want laat je het ook een beetje van de wedstrijdbeeld afhangen of je erin komt of niet? Ja, met dit koude weer ga ik liever, liever het veld niet op natuurlijk. Nee, nee, nee. Ik, uh, uh, dat, dat, uh, vandaag na toen uh, 2-0 voor stonden, kwam uh, Rotterdam goed terug tot 2-2. Uh, en op dat moment het uh, taak van de coach, uh, <gacht> ga maar er wei in. En dat, uh, nou, dat vond ik alleen maar hartstikke leuk natuurlijk. Ja, want uh, even over die kou. Uh, want als je eenmaal het veld had, gaat het wel. Maar ik denk als je moet wisselen dat het dan heel koud is. Ja, dan ben ik blij dat ik een verdediger ben en dat ik over het algemeen weinig uh, gewisseld word. Wat dat betreft uh, heb ik een iets betere positie, want de spitsen die, die worden op de interchange veel gewisseld. En dan moet je echt wel goed je best doen om op de bank warm te blijven. Ja, even over de strafcorner taken, want uh, Robert Tigges heeft jouw honneurs waargenomen de afgelopen wedstrijden. Ging niet zo geweldig, moet ik zelf zeggen. Uh, hoe is het met jouw strafcorner? Nou, vrijdag uh, twee corners gaat, eentje op de paal en de andere erin. Dus wat dat betreft gaat wel aardig. Dat was de winnende ook, hè? Dat achteraf bleek dat het ook nog de winnende geweest te zijn. Uh, maar aan, uh, naar, naar aanleiding van uh, het vertrek van Geert Jan Dirks, die uh, eigenlijk hier jarenlang uh, de vaste aangever is geweest, zijn we überhaupt een beetje zoekende met de strafcorner. Jan-Willem uh, buisand uh, geeft goed aan, maar ja, er, uiteindelijk moet je er uren training zitten erin voordat het echt een uh, goed geholende machine is. Dus, was, uh, ja, dus we moeten nog hard blijven trainen. Dus het ligt niet alleen aan Robert Tiggers dat de corner niet zo goed liep, en, uh, maar het gaat gewoon steeds beter. Ja, als, uh, ik zei al net als we even naar die stand kijken. Het blijft enorm spannend tussen die vijf topteams. Uh, ja, één van die vijf moet afvallen. Ja, en uh, wij hopen natuurlijk dat wij erbij zitten. De eerste helft van het zoen hebben we heel matig gespeeld. Uh, weinig punten gepakt, dat stond er toe, maar mm. we speelden ook gewoon niet goed. En eigenlijk vanaf de windstop hebben uh, ja, we echt uh, de weg naar boven gevonden. En ik denk als wij uh, in de winterstop voor deze stand hadden mogen tekenen, zouden we het gedaan hebben op dit moment. Maar we moeten gewoon nog wel wat punten erbij krijgen om uiteindelijk toch echt top 4 te eindigen. Ja, tot slot taken, uh, komend weekend, de paasweekend, de EAL, de Euro Hockey League. Ja, spelen we hier op uh, zaterdag in ons eigen stadion uh, tegen Atletiek Terrassa. En dat is uh, voor uh, twee teamgenoten helemaal speciaal. We hebben twee Catalanen in het team die eigenlijk allebei van, uh, van die club afkomstig zijn. Dus voor hun zal het helemaal uh, een belangrijke wedstrijd worden. Nee, en, uh, dat gaan we zeker proberen tot een goed einde te brengen. Nou, we kijken er naar uit. We komen zeker kijken het komend weekend uh, in de EAL. Dankjewel, Taken. Uh, we kijken nog even tenslotte naar de stand. Nou, ik zei al, het blijft enorm spannend bovenin. Want Oranje-Zwart blijft wel koploper met 42 punten. Daarachter Rotterdam met 39 punten. Dan Kampong met 37 punten. Bloemendaal is van de vijfde naar de vierde plaats. Gestegen met 36 punten. Maar slechts één puntje voor op Amsterdam dat nu vijfde staat. Onderaan op de twaalfde plaats is het nu voordaan met acht punten. Daarboven SCAC met ook acht punten. En HGC doet het niet zo goed dit seizoen. Het staat, staat op de tiende plaats en dat is een slechte plaats. En heeft 14 punten uit 16 wedstrijden. We gaan weer volleyballen. Lars scheert. 2-0 in sets voor Landstede. Maar Liekeurgis kwam in de derde. En Liet had vervolgens gewoon weer rustig lopen. Het is 21-20 nog wel in het voordeel van Liekeurgis. Je had dus van Werkhoven, die met uh, prachtig servicewerk voor de Groningers voor een grote vorst, voorsprong zorgde. Maar toen kwam Tijmen Lane aan de kant van Zwolle. En ook hij heeft een geweldige service in huis. Onder andere Taylor Wilson had het daar ontzettend moeilijk mee. Moest twee à drie stops laten lopen. Ja, en dan dan krijg je de stand weer gelijk nu toch. Liekeurigens dat weer een kleine voorsprong heeft. 22-20. Naderen dus wel het einde van die set. En dan moet je het goed doen. En dat doen ze ook. Fabian Doset mag in zijn handjes knijpen. Want hij koos de perfecte plek om te blokkeren. Willem Maarten Heijns kwam vol op hem af. En sloeg de bal ook vol in het blok. De bal netjes naar de grond. En zo is het 23-20. En kan Liekeurigers dus wel terug doen. Nieuwe spelverdelen erin voor Liekeurigens. Frank Lubbers. Lust lastige service heeft hij. En Landstede kan de bal ook alleen. Alleen maar over het net brengen. Maar dan is het Feli die hem vol in het blok slaat, wordt aangeraakt, zegt hij. Wordt afgeblokt. Wordt niet afgeblokt. Nee, inderdaad. Het punt gaat naar Landstede. Het is 23-21. Er zit nog maar een klein beetje verschil in. En dan wordt er ook gewisseld aan Landstede kant. Is het Stijn Held, die de eerste set besliste met een uh, ace. Die mag in de ploeg komen. Uh, blijkbaar heeft coach Redmat Strikweidaar van Zwolle... veel vertrouwen in deze jonge speler... om op belangrijke mensen momenten de service laten nemen. Nou, is die ook een uitstekende service. Het spelverdeler wordt helemaal naar de buitenkant gedrongen... en de aanval komt niet goed van de grond. Bij Landsteden trouwens ook niet. Gaat de bal weer over naar de Groningers. Is het aan de buitenkant bij die hem precies tussen het blok en het net inplaatst. En daar is het setpoint voor Groningen. De service van Helder heeft niet geholpen. Hij mag dan ook weer direct naar de kant en zij plaatsen. Op middenman van lente weer terug. Is het Liqueurgis dat mag gaan serveren? Het publiek, 1700 man sterk, wil dat Liqueurgis deze set winnen Wil dat Liqueurgis glanskampioen wordt en wiens. Mag dat gaan doen voor ze, mag in ieder geval deze set binnenhalen. Komt die bal, zal een rustige bal over het net worden, is het ook. Is die lastig, niet zo heel erg, Rademaker kan hem goed opzetten. Martinez stuit op het blok, Komt de aanval opnieuw voor Landstede. Oh, de van Landstede Oost. O, door de bal van Rademaker maar nog net doorzien. Drukduel aan het net, lukt ook niet, Bliekurigis kan weer aanvallen. Andringa slaat hem vol in het blok, nog steeds niet op de grond. Dan helemaal naar de buitenkant, Landstede kan er ook niks mee, rustig over het net. Middenaanval weer het doorzet, nee, buitenkant, via Felicissimo, die het rustig probeert, Maar dat lukt ook niet. Dan Heins voor Landsteden. Die krijgt de bal wel op de grond. Nog even uitstel voor Landsteden: 24-22. Heins, dus uiteindelijk, die de bal op de grond krijgt. Moet wel meteen naar de kant voor Jelle Hilarius. De stikt Stipper daar wisselt maar door en wisselt maar door. Wil dat zijn team nu de wedstrijd afmaakt. Want weet dat als Lycurgus eenmaal in het spel komt, dat het dan heel, heel moeilijk wordt voor zijn ploeg. En ze hebben nog maar één setje nodig. Je wil nu niks uit de hand geven. Ronald Rademacher voor Landsteden mag gaan ze weer komt die bal rustig over het net, niet zo heel veel aan de hand. Wel een lastige setup trouwens. Dus het andere gaat een tennisrol die hem binnenhaalt. Jawel, doet het heel sterk. Mooi naar de buitenkant, cross geslagen. Het blok van Landstede komt er niet aan te pas. En hij zorgt ervoor dat Liekeurigus terugkomt in deze wedstrijd. 25-22 in de derde set. Stand hier in Groningen 2-1 in sets. Ja, maar weer wielrenner Gio Lippens. Het waren er 13, het waren er 12, het waren er 11. Zijn ze nog bij elkaar? Ze zijn nog bij elkaar hoor. 14 kilometer van de streep over zo'n ja, brede, ja, lange weg. Veel open stukken en dan zie je ze gewoon ploegen tegen die wind in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik me af en toe wel eens verbaas over de bereidwilligheid van de andere mannen in de kopgroep. De mannen die daar met Peter Sagan in de richting van de streep rijden in Bevelgrum, want eigenlijk moet je die Sagan gewoon niet meenemen, want je weet dat je geklopt bent op de streep, hoewel je straks... Natuurlijk, altijd zult zien dat die woorden meteen gelogen worden. Hij kan ook verliezen. Dat bewees hij maar weer in Milaan-San Remo. Toen hij ook eigenlijk als huizenhoogfavoriet op de sprint afging. Ze werken allemaal mee. Heinrich Houseland draait nu op de kop. Nu is het Borut het Bozits. Dan komt IJssel eraan. Dan zien we van Avermaat zitten. Sagan daar een beetje verscholen. Zijn ploegmaat Botnar. Ja, die zal toch ook hard moeten werken. Als je toch bij die andere ploegen hoorde. Als je toch een eenling was in deze kopgroep. Dan zou je toch veel meer werk overlaten aan die Maciej Botnar. De Pool, de enige ploeggenoot van Peter Sagan in deze kopgroep. De voorsprong blijft wel aardig. 1 minuut en 26. Het is gewoon gestreden. De achtervolgers komen er niet meer bij. De winnaar gaat komen uit deze kopgroep. Uit het criterium internationaal in Frankrijk trouwens. Goed nieuws wat de Nederlanders betreft. Bouke Mollema wordt daar derde. Hij wint weliswaar niet. Maar de laatste etappe naar de koldoospedalen. Dat is een klim-etappe, Een bergrit. Daar wordt hij derde achter. Christopher Froome die wint voor Richie Poort. Geen schande, dus om achter die twee mannen op de derde plek te eindigen. Maar goed, dat is ver weg. Hier in deze koers in Vlaanderen doen de Nederlanders niet echt mee. De enige Nederlandse inbreng is die van Vacances Soleil. Maar dan de inbreng van de ploeg. Want Fletcher. Vletja... Die heeft natuurlijk de Spaanse nationaliteit. Hij zal het misschien nog kunnen gaan afmaken. Maar hij moet dan wel wegsprinten. Voordat de uiteindelijke eindsprint in de straten van Wevelhem zal plaatsvinden. Dus hij moet slim zijn. Net als vele anderen in deze kopgroep. Voorlopig wordt er niet naar elkaar gekeken. Wordt er goed samengewerkt. 1 minuut 28 is de voorsprong. 13 kilometer nog te fietsen. Well, from now on, I am gonna be turning over a brand new leaf. It may be tough that I. A cord in a downpour, like you were with me. Now you run under your very last tree. Cause from now God. Paul Carrick from now on, zit u op het nieuws van vijf uur te wachten. Dan moet u een minuutje of tien langer wachten vandaag. Dat allemaal, Gio omdat we zo'n elf kilometer nog maar te fietsen hebben. We gaan de finish helemaal meenemen van Gent-Wevelgen terecht, want het is een spannende koers waarbij nu toch echt wel het initiatief in handen is komen te liggen van die twee mannen van kennendeel de opvolger van Liquicas in het internationale peloton. Het is met name Botnar die veel werk moet doen, omdat de anderen toch wel denken, jongens doen jullie het werk nou maar, want jullie zijn als enige met twee man in deze kopgroep vertegenwoordigd. Peter Sagan natuurlijk, de andere de grote favoriet op papier voor deze koers. We zagen zojuist ook even een poging tot uitval van Bernard Eisel, de winnaar van 2010 maar hij werd meteen weer bij de lurven gegrepen. En zo blijven die elf man vooraan zitten. Maar zojuist kon je toch heel mooi zien over de hoofden heen van deze kopgroep. In de vechten zag je het peloton al aankomen. Het achtervolgende peloton. de baan nog steeds hard gereden wordt. En waar de voorsprong toch heel langzaam weer teruggebracht wordt. 1 minuut en 15 seconden is het verschil met nog 10 kilometer te rijden. Ze mogen niet naar elkaar gaan kijken hier vooraan. Want dan is het gebeurd, dan komt de mogelijke winnaar uit de achtergrond. Uit dat peloton waar al die sprinters zitten. Waar al die mannen zitten die zich voorlopig nog geklopt weten. Gilbert, Greipel, Cavendish, Pozzato, Russof, noem ze allemaal maar op. Die zitten daar allemaal nog achter te wachten op wat er nog gaat gebeuren. 10 kilometer nog, het worden 10 loodzware kilometers tegen de wind in. In de richting van Weverum. 1 1.13 is het verschil. Kunnen we even gaan, teruggaan naar het schaatsen. Zes gouden medailles, dus bij de wereldkampioenschap afstand in je ziet meestal ooit in de geschiedenis niet in een aantal medailles... maar wel dus een aantal gouden medailles. En die laatste gouden medaille kwam van Sven Kramer, Jan Blokhuis... en Koen Verweij de achtervolgingsploeg. En zij hielden onder meer Korea en Polen achter zich. Na afloop de drie succesvolle mannen... werden ze ondervraagd door Jeroen Stekelenburg. Ja, mannen, gefeliciteerd. Koen, was het nou nog spannend of wisten jullie wel... dat die Koreanen tijd zouden gaan verliezen? Nou, dat was wel even spannend. Kijk, uh, 3-42, dat is volgens mij van ons drie de langzaamste rit. Maar uh, desondanks voelde ik wel dat het zwaar was. In ieder geval, uh, de snelheid lag niet extreem hoog. Maar uh, ja, het was een tijd dat het mogelijk was. Dus dat was wel even spannend, ja. Betekent dat dan ook, Sven, dat jullie niet helemaal tevreden waren als je naar de tijd kijkt? Oh. Nou, als je puur naar de tijd kijkt, uh, buiten de omstandigheden... dan uh, fluctueren we iets te veel in ronde tijden. Maar uh, als je gewoon naar de tegenstanders kijkt, de omstandigheden... wat je uiteraard ook altijd mee moet nemen... dan denk ik dat we naar omstandigheden een prima race hebben gereden. Maar je bent altijd op zoek naar het ultieme. en uh, Dat hadden we vandaag niet, maar wel goed genoeg om te winnen. Ja, nou, nou kennen we de, dat jullie wereldkampioen worden. Je hebt het over het ultieme. Dat moet volgend jaar gaan gebeuren hè, tijdens de Olympische spelen. Heb je nou het gevoel dat jullie op de goede weg zijn? Want er is de afgelopen jaren zoveel gesproken over die teampershoot. Het ziet er nu wel wat gezonder uit. Ja, nou ja ook, zeg maar, ook buiten het ijs is het, is het gewoon meer een team. En, uh, Ondanks dat er verschillende stromingen zijn, zowel bij de vrouwen als bij de heren, weten we toch wel één team te vormen. En weten we ook met z'n allen in het achterhoofd dat we met z'n allen één doel hebben. En daar staat iedereen achter en daar is KPN ingesprongen en daar is de bond ingesprongen en alle merken En daar worden we met z'n allen beter van. Jan, bemoeien jullie je als rijders daar veel mee of profiteren jullie alleen maar van een betere situatie? Nee, uh, het gaat juist om de rijders. Dus als, als rijder ben je daar uh, ja, enorm bij betrokken. En, uh, ik denk dat het ook goed is, weet je, dat, je, dat je samen dit traject in gaat, de neus allemaal dezelfde kant op wijzen. En uh, dan, dan kan je er inderdaad, wat Sven net zegt, als één team staan. En daar gaat het ik, om. Er wordt er vaak gezegd, dat moet je hier nog individueel plaatsen voor de Olympische Spelen, dat moet je dan wel doen. Ja, nee, ik geloof dat er wel uh, hierna wat, uh, wat achterdeuren uh, ingebouwd zijn. Maar ja, in principe moeten wij ons alle, drie, uh, alle vier uh, individueel kunnen plaatsen voor de spelen. En dat is... Je wijst naar Jorrit. Ik wijs Jorrit. Jorrit had er ook bij, die was vandaag een en, uh, Ook met Jorrit uh, moeten we hier kunnen winnen. En uh, ja, we zijn, uh, we zijn op een goede weg. Zijn er dan nog meer mensen waar jullie aan denken? Want er is een team genoemd van jullie vieren. Uh, er is nog iemand gebaseerd, die ook voor TVM rijdt, Wouter Oldeheuvel. Zou die er nog in kunnen schuiven? Of staat het eigenlijk bijna vast dat het nu deze vier worden? Uh, we hebben bij de vrouwen zijn er al vijf aangewezen, min of meer. En de, de heren, bij de heren zijn vier aangewezen en uh, wij hebben eigenlijk nog, uh, wij hebben nog één escape, we hebben nog één plek. En uh, die kan uh, opgevuld uh, worden door rijders die in vorm zijn. Koen, jullie zitten heel, heel rustig. Jullie zijn net wereldkampioen geworden. Wordt dat dan gewoon voor zo'n team? Want jullie winnen altijd. We zijn er klaar man. We zijn er klaar. Joh. <laughs> ja. Nee, vermoeidheid is nog maar. Dus ik zijn we wel eens blij. Dus uh, ja, het zou wel mooi zijn als het er gewoon Ja. ja. Het zal een gewoonte worden. We zijn net klaar, man, hoorde u ze allemaal roepen. De gouden uh, mannen dus van de achtervolgingsploeg. We gaan uh, over achtervolgen gesproken. Weer fietsen, Gio Lippens, met nog steeds die groene mannen vooraan. Ja, nog steeds uh, die groene mannen die het werk moeten doen. Althans één van die twee groene mannen. Kijk, Peter Sagan, die houdt natuurlijk de benen relatief stil. Die hoeft niet meer zo met zijn krachten te smijten. Maar die match in Botnar, die Paul...